something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 Er wordt vooral gekeken naar de fractieleiden Ferrier en Koppian, die zich tegen zo'n samenwerking hebben uitgesproken. De twee zeggen dat ze hun besluit mede zullen nemen op basis van de stemmingsuitslag op het partijcongres. Zaterdag stemde op het congres een derde tegen samenwerken met de PVV. De CDA-fractie komt rond half elf bijeen. In Weert is gisteravond een man van 19 doodgestoken. Een vonden hem op straat na een tip. Korte tijd later werd in een huis in de buurt een andere jongen van 19 gevonden met een steekwond. Hij zit vast op verdenking van moord of doodslag. Het motief voor de steekpartij in Weert is nog niet bekend. De premiers van Japan en China hebben elkaar gisteravond kort gesproken. Het gebeurde op de Europees-Aziatische top in Brussel. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds de botsing van een Chinese fietsersboot met schepen van de Japanse kustwacht vorige maand. Die botsing leidde tot een conflict tussen de landen. De premier van Japan zei na de ontmoeting dat is afgesproken om de betrekkingen te verbeteren. De opgesloten mijnwerkers in Chili worden mogelijk eind volgende week gered. Dat is de verwachting van de Chileense president Piñera. Het verbreden van het boorgat naar de 33 mijnwerkers gaat sneller dan gedacht. De mijnwerkers zitten nu al 60 dagen vast nadat een van de mijnschachten was ingestort. De A1 bij Oldenzaal is vanochtend in beide richtingen afgesloten geweest na twee ongelukken. Rond half vier vannacht kantelde een vrachtwagen die richting Oldenzaal reed. Kort na dat ongeluk kantelde op de weg in de andere richting een tweede vrachtwagen. De weg naar Oldenzaal is inmiddels weer open. De A1 naar Duitsland is nog dicht vanwege de opruimwerkzaamheden. Het weer. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regen, maar de dagen daarna is het droog.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 Op twee frequenties live. Bloemendaal 105,8. Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kammerland. Ja Jazeker, daar is hij weer. Zeven minuten over twee. De, dacht ik, beide zijn dus 105,8 op AB Radio. En 106,9 zie je van Zandvoort. En op de kabel, dacht ik, in aan Bloemendaal 89,0 en 104,5 op de Zandvoortskabel. Dus dat uh, is even. Het verhaal van dit moment. Straks gaan we kijken hoe het staat bij de voetbalwedstrijd. En dat is ook de hoofdmoot voor de rest van deze uitzending. ZV Bloemendaal. Bloemendaal speelt vandaag een uitwedstrijd. We hebben weer gewoon verslag zoals ouderwets. Hij was op vakantie, Tjerk de Blauw, maar hij is weer terug. Dus dat uh, zal, zal uh, de hoofdzakelijke bestanddeel zijn van dit programma. Natuurlijk uh, begonnen we met de shapeshifters en Lola's theme. Nummer uit 2004. En dan gaan we gewoon vrolijk verder met de muziek en dit is lokaal Ruud Janssen samen met Joyce Meijster met hun variant van Valerie. Thank you. Emotional Rescue van de Rolling Stones bracht de tijd op kwart over twee. Inmiddels bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En als we kijken naar buiten is het mooi weer. En in Vijfhuizen wordt er een wedstrijd gespeeld tussen DSOV en Bloemendaal. En daarvoor zit Tjerk de Blauw naar die wedstrijd te kijken. Tjerk. Goedemiddag hier natuurlijk vanuit Vijfhuizen. Maar die wedstrijd inderdaad gespeeld wordt tussen Bloemendaal en tegen DSOV. Bloemelaar, wat de competitie nog niet uh, goed gestart is eigenlijk, was één winstpartij. En dat alleen tegen RCA. Ja, en tijdens mijn afwezigheid hebben ze nog steeds alles uh, verloren. Maar misschien gaat het tijdens anders keren. Dat zie je vanmiddag. Komt vanavond van Bloemelaar aan de rechterkant. Het is aan de rechterkant, is het Paal John. heeft die bal goed voor? Zetten we voor! Het is daar Rick Kuijten, die bal niet goed kan raken, maar wordt afgevloten door de scheidsjabber. En dat zou betekenen dat die bal achtergegaan is. En dat klopt ook. Die bal is achtergegeven door de grensrechter. Dat betekent dat John Steur uh, rustig die bal uh, kan oppakken van... Uh, en de en de bal in het spel kan brengen. De had heeft ook zijn problemen gehad deze week. Daar zijn de trainer van zijn al opgestapt deze week. En er zijn er vier spelers geweest die dus niet meer willen spelen. En is ook meegegaan. Dus de ESV heeft ook een totaal ander team... ...dus op dit moment dan uh, waar ze mee de competitie gestart zijn is een kleine 10 minuten onderweg hier in deze wedstrijd. Maar er is nog niet veel gebeurd. Dat kunnen we gewoon dadelijk stellen. Het is aftasten van de ploegen. Het is de beginvraag. Dus we gaan kijken wat het gaat opleveren deze wedstrijd. Komt een vrije trap van uh, deze V. Rechter bedoel van, van Bas van Welze Die uh, nu in het doel staat. in de plaats van uh, Pieter uh, Rijtsma. Pieter Rijtsma die in weekend en is met zijn familie. En dan krijgt natuurlijk Bas Welze weer de keuze. Dus uh, uh, Ozan die de bal speelt. Ozan naar Kikhommers. Kikhommers aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal in zijn voeten plaats. Terrus terug naar Kik. Kik meteen door de paal. Paal meteen door op. Uh, op Terras. terras kan die bal net niet inhalen, dat is zonde. Want er een goede mogelijkheid ingezeten voor, uh, voor Bloemenhaal. Nou, terras de linkerkant is gewoon heel erg uh, zacht het gewoon dadelijk stellen. Want daar staat geen zon op. En het is gewoon heel erg drassig. Terwijl de rest van het veld prima bespeelbaar is. Maar de linkerkant is uh, heel zacht het gewoon dadelijk zijn. Dat is heel lastig natuurlijk om in de linkerkant te acteren, want men glijdt er heel makkelijk weg. Het is moeilijk om die bal aan de voetbetrouwen. Komt ingooi van DLC. En uh, het is dat Kik gewoon dat erbij moet komen. Net is toch uh, nee, gijs. Het is kijk, die heb toch ingrijpt En het is Robert Leuten. Dus uh, Robert Leuten is terug op Bas van Welsen. Bas van Welsen gaat kijken van die een keer spelen met die bal. Plaats meteen dieper richting. Ooster kan Ooster erbij komen. Nee, Elson kan er niet bij komen. Het is uh, Steven Levering van deze weer, die de bal wegkomt. En het is het kuit die doorkomt meteen. Kuit op Joan. Joan heeft de bal in zijn voet. het Paal Joan moet ik zeggen. Want er zijn twee Johns vandaag en het veld. Plaatsen door naar de aanerkort, meteen aan de rechterkant door. Dat die, die bal niet goed aangespeeld door En dat betekent dat die bal over de zij heen gaat. En deze V aan de linkerkant verteld, voor deze V in geval kan gaan gooien. Het is een aardig druk, dat kunnen we omdat zeggen... zeggen maar alle mensen staan in het zonnetje bij deze V. Ja, langs, uh, langs, uh, langs de boring. En aan deze kant ja, is geen zonde. Dat is logisch normaal natuurlijk. daar wil deze kuit zit er goed tussen. Kuit is terug naar Gijspoel Hij heeft. Gijspoel heeft, heeft de bal aan zijn voet. Gaat kijken wie hij kan spelen. Plaatsen we hem door naar de bal. Naar Kikhommers. eens. Gaat kijken hoe hij kan spelen. Plaatsen we hem door naar Terms. En die kant bij wijnkomen. Plaatsen we het even terug en Kik. Kik in één keer door naar Terms. En naar, naar Oost. En Oost dan plaat door. Maar net even te hard. En dat is zonde. Dat is een, dat is een hele goede aanval. Heel goed. Heel goed het kaartsvoetbal. Eén keer raken. En zo zal het moeten gaan gebeuren vanmiddag. Waar die wedstrijd natuurlijk nog 0-0 staat met een kleine plaat minuten op te dokken. You have me, you lost me, you wasted, you me, I don't want you here messing with my mind, spitting in my eyes and I still see, Trust keep me down, I'm breaking free. Stone was dat met You Had Me. En we gaan even kijken wat ze allemaal verzameld hebben in die afwezigheid dat ik ergens op het wat rondliep. De mannen van AB Radio hebben altijd keurig netjes hun uh, nieuwsberichten bij op de website www.abradio.nl. Daar kan je het allemaal op nalezen. Uh, zo is er maandag een oplettende getuige geweest en die had het uh, ge wat gezien. Want vorige week zondagmiddag was er een uh, melding van een aantal uh, mensen, oplettende getuigen onder andere. Je had gezien bij de bushalte Overbos dat er jongens bezig waren een bromfiets te stelen. Jongens stonden onder meer op een slot te springen om dit te forceren. De man had die jongens tegengehouden en de politie gebeld. Politieagenten hadden het tweetal 11 en 12 jaar uit afkomstig uit Ho Hoofddorp aan. En bij hen werd ook gereedschap aangetroffen waarmee een slot kan worden vernieuwd. Tweetal is overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor verhoren. Gezien de leeftijd van de jongens werden hun ouders in kennis gesteld van de aanhouding. Al dus het bericht wat allemaal na te lezen is op de website van AB Radio. Nog meer nieuws, want vorige week werd er ook nog het een en ander gedaan in de nacht van zondag op maandag. En daarbij is een 23-jarige inwoonster uit Leiden aangehouden. Wegens het rijden onder invloed van alcohol gebeurde op de kop van de zeeweg. En toen zagen agenten bij het strand van Bloemendaal twee personen een beetje onvast ter been waren en in een auto stapten. En toen de bestuurster wegreed, hebben de agenten direct de auto langs de kant gezet. Een bestuurster bleek onder invloed van alcohol en bij haar werd een na ademanalyse een promilage van 1,05 geconstateerd. En hierop is zij aangehouden. En omdat zij een beginnend bestuurster is, is haar rijbewijs ingevorderd. Al dus het bericht. Zijn er nog meer dingen? Jawel, want er is ook nog een 17-jarige inwoner uit Zandpoort. Die is maandagavond het slachtoffer geworden van een straatroof aan de Planetenlaan in Haarlem. Het slachtoffer bevond zich bij de Schoterscholengemeenschap scholengemeenschap en wilde naar haar ...naar zijn scooter lopen. Het is een zijn of een hij ...die geparkeerd stond ter hoogte van de Dekamarkt. markt de jongens werd door twee mannen... ...met bivakmunten tegen de hekken geduwd... ...en kreeg diverse klappen in het gezicht. Twee daders hebben verschillende persoonlijke spullen... ...waaronder een telefoon... ...meegenomen waarna ze de korte weg in renden. En bent u getuige geweest van dit misdrijf? ...dan roept de politie op om zich te melden. En dat kan via de telefoonnummer van de politie op 0900 Dus 0900 En het gaat dan om een straatroof aan de Planetenlaan... afgelopen maandagavond rond 10 over 8 aan de Planetenlaan... in de buurt van het Scholengemeenschap en de Dekamarkt. Weer terug naar de muziek hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En dat is Houses and Faster. You're telling a tale. So much of that is now history. I'm unarmed in the words as you speak. Of stories from far lovers, broken mysteries. It's nothing she wants more than to not be. Alone Hotel Wazinski was dat met Nursing Home. We gaan weer terug naar de wedstrijd DSOV tegen BVC Bloemendaal. Daar zit Tjerk de Blauw. Nog steeds 0-0. in de wedstrijd is dan waar. Nu of tien geleden een prachtige vrije trap. Als van Gijsje aan pool heeft. En die schoot dan net langs de paal. Langs de verkeerde kant van de paal. En Bloemendaal heeft het overwicht. Maar kan het nog niet, uh, nog niet uitdrukken in doelpunten. Uh, op het doel van uh, Joris Steur. Op die komt er een vrije trap van Bloemenau. Onderweer het helft van uh, Sov En er is wel wat Leunissen die zich daarmee gaat uh, bemoeien. Leunissen legt de bal klaar. Bloemenal gaat naar voren en uh, probeert de positie te nemen. Komt die bal van Leunens op, uh, op John. John meteen een paal. Maar die kan er niet bij komen. Dat betekent dat 2 eruit gekomen in het veld En meteen een snelle counter, maar daar zit Gijs Jan is goed tussen. Die de bal goed oppakt en meteen gaat kijken waar hij mee kan spelen. Probeer dan uh, de bal te plaatsen naar Terres. Terres uh, staat niet buiten het spel. En, uh, en uh, dat was geen buiten spel, maar de dus scheidsrechter zegt doorgaan. En Terres gaat door naar het het stadsgebied. Moet nog nu rijden? En dat doet hij op! En dat is de 1-0 van Oostand! Schitterende goal hier. Schitterende goal van Terres natuurlijk op Oostand. En dat was een perfect jongens. En dat is de 1-0 uh, de. Het is 1-0 hier in die wedstrijd tegen de so Chicago just to sing? In a land that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 So I took a trip one day, someday just again Jury Zwarts met Make Me Stay. bracht de tijd op 13 minuten voor 3 bij AB Radio Zien van Zandvoort. Programma Zondag in Kennemerland en we schrijven 3 oktober vandaag. En dat betekent ook dat er wedstrijden weer zijn gespeeld bij Telstar. Want Telstar speelde afgelopen vrijdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen MVV. Toeschouwers moesten tot 64e minuut wachten in het Tata Steel Stadion aan de in uh, ja de Schoneberglaan, geloof ik heet het uh, daar in Velsen. En toen werd er gescoord door uh, Arvid Smit. En lang leek de winst voor de Velsenaren te zijn, maar een minuut voor tijd kon Damen via een strafschop de gelijkmaker scoren voor MVV door het gelijke spel staat Telstar nu op de twaalfde plek van de ranglijst net achter de BVV, van, of, ja, BVV Veendam en FC Emmen. Dus dat is uh, het uh, verhaal van uh, de sport van vrijdagavond. Is er nog meer gebeurd? Ja, er is natuurlijk nog uh, veel meer gebeurd in uh, de regio. Uh, daarover uh, zo dadelijk meer, want dat zullen we dan maar eventjes uh, gaan wachten met, uh, met het nieuws. Eerst eventjes uh, gewoon weer een stuk muziek en dat doen we met Doemaar. het is over Zeg me wat er nu nog zin heeft Niks aan lichten zonder haar. En moet ik verder zoals ik nu leef Ach, wat ze zegt is waar Mundo achterna. Zonder haar. we pasten bij elkaar. niet te geloven. Waar was dat met een, een nummer uit uh, lang vervlogen tijden? Je loopt je lul achterna, zo uh, heet dat, dat nummer. Het is uh, zeven minuten voor drie. Betekent dat we nog uh, een paar berichten gaan pakken. En die komen uit de sportwereld. Uh, heel uh, uh, opvallend is dat het duel zaterdag in topklasse tussen FC Lisse en... Uh, Capella in de rust bij 0-1 stand is gestaakt. En de aanleiding was een kuitblessure van de scheidsrechter. En die scheidsrechter. Dat is ook niet maar zo maar iemand. Dat is een voormalig scheidsrechter die betaald voetbal heeft gefloten, namelijk Roelof Luinge. Aangezien er voor de Bussemse arbiter geen vervanger voor handen was... kon er na rust niet meer worden, verder worden gevoetbald. Luinge trok in de eerste helft rood voor de spelers Martin van Ewijk... en René van Wieringen twee keer geel. Ook assistent trainer Arno Lansal kon na commentaar achter de omheining plaatsnemen. Wanneer het duel wordt uitgespeeld is nog niet bekend... Uh, ...gaan we naar Groot-Amsterdam... ...want... Uh, ...wat zeg ik, Groot-Regio... Uh, ...dan komen we in Amsterdam uit... Want Ajax leed uh, gistermiddag en uh, voor het eerst uh, sinds 27 uh, thuisduels... of vanmiddag thuisduels in de eredivisie weer eens een nederlaag. FC Utrecht won in de arena met 1 tegen 2. Het was bovendien de eerste competitie nederlaag sinds 6 december vorig jaar. En toen was ook FC Utrecht dat in de gewaard met 2-0 van Ajax won. Ricky van Wolfswinkel maakte beide werden treffers voor Utrecht... in de eerste helft uit strafschoppen. En de eerste volgde op de hensbal van Louis Suarez. Een kwartier later... Vloerde Ejong 1-0 de doorgebroken Eduard Duplan. En in de 92e minuut scoorde Siem de Jong met een fraai afstandsschot nog 1-2. Dan uh, was uh, er nog opvallend uh, nieuws uh, te melden rondom trainer Martin Jol. Tenminste, niet uh, hij. Maar hij wisselde in de rust 1-0 voor de meer aanvallend ingestelde Eriksen. De Zeeuw mocht tot grote ergernis van veel supporters in de arena wel nog meedoen. De internationals speelden voor dezelfde keer dit seizoen een matige wedstrijd. Hij werd met enige regelmaat hard uitgefloten. En de Zeeuw moest in de 72e minuut alsnog plaatsmaken voor, voor Florian Josefsson. En Ajax kwam voor rust uh, tot geen enkele doelkans. En zonder goed te spelen kreeg de thuisclub in de tweede helft wel moeilijkheden. Luis Suarez um, schoot nog op de lat. El Hamdawi, die vorig jaar nog bij AZ speelde. En Mirahim, Miralem Sulaimani kon een doelman Michel Vorm echter niet passeren. En Moulengra miste namens FC Utrecht nog een mogelijkheid op 3-0. Dus dat was uh, in het kort uh, het verhaal van Ajax vanmiddag. En zo uh, is dat ook uh, ten einde. Dan is er uh, kijken of we nog meer sportnieuws hebben. Uh, meer hebben we op dit moment even niet. Uh, dan uh, hebben we nog wel misschien uh, een van de laatste nieuws uh, op uh, wat terug te vinden is op de AB-website. Uh, er is uh, in de nacht van donderdag op vrijdag nog een fietser van de A9 geplukt. En dat gebeurde ter hoogte van Velsen. Uh, nadat de fietser staande was gehouden, rees bij dienstdoende agent het vermoeden dat de fietser, een 33 jaar man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, onder invloed was van alcohol. En na een controle bleek de man een promillage van 2,16 te hebben. En de man is naar een bureau gebracht waar hij is ingesloten voor verhoren, zoals dat dan heel erg netjes heet. Tot aan het nieuws hebben we dit nummer van de Eurythmics en Babies Coming Back To Me.